Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een serie gesprekken over kwaliteit... waarin Vasilis van Gemert spreekt met een eclectische mix van ontwerpers en docenten. Dit keer spreek ik met Luna Maurer van studio Moniker uit Amsterdam. Van elke opname bestaat ook een transcriptie... en die zijn handig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren... en bijvoorbeeld ook voor mensen of robots die de teksten willen analyseren... om daar onverwachte dingen mee te doen. Helaas zijn transcripties niet gratis... Je kan hier aan meebetalen mocht je dat willen op patreon.com slash Vasilis. Ik had aan Luna gevraagd of ze na kon denken over een denkbeeldige situatie... waarin iedereen blind is en hoe hun projecten er dan uit zouden zien. Dat vond ze lastig, hun werk is namelijk nogal visueel. Dus in plaats daarvan praten we heel uitgebreid over techniek... over politiek en over ethiek, onder veel en veel meer. Ja, dat is heel persoonlijk ja ja, ja dat, dat denk ik dat toch voor iedereen iets dat is geen absolute standaard die je kan op toepassen om iets te beoordelen nee nee ik denk dat het is voor iemand uit een bepaalde context heel iets anders goed is natuurlijk dan voor mij of voor ja uh, ja dus nou ja, dat precies. is uh, ja en jij wil nu weten wat voor mij goed is <laughs> ja. ja precies mm -hmm. En uh, mag ik eerst vragen? Nou ja, goed. Ja, nee. Tuurlijk. Ja. Nee, ik wou zeggen, ik kan uh, jou eerst vragen. Ik ben heel benieuwd wat die... Wat was voor jou goed dan in... Ja, dat, dat ging echt heel specifiek over webdesign. Ja, dus precies. Ik, Als ik het user-friendly was of zo. User-friendly, maar ook eigenlijk gebruik maken van de, uh, de mogelijkheden... en de beperkingen die de technologieën van het web bieden. En ik had het idee dat dat uh, te weinig werd gedaan. Dus dat er te veel mm -hmm. vanuit, laten we zeggen... Adobe-pakketten werd gedaan ja, in plaats van hoe ja, ja, ja, ja. werkt het web. En dat, daar, zat, uh, uh -huh. daar zat voor mij... Uh, dat was nogal een beperkte visie natuurlijk. Ja, hè? Heel ja. erg vanuit de techniek. Ja, ja oké. Okay. Dat um, is... Ik, ik vind dat zelf ook superspannend. Uh, uh, of heel goed kwalitatief hoogwaardig... als je vanuit de techniek denkt. Ja, ja. Dat, is, dat vind ik ook. Dan ben ik eigenlijk met je eens. Um, maar dat kan ik eigenlijk ook zelf alleen... tot een bepaald niveau. Ja. Dat ik zelf niet uh, kan programmeren. Ik nee. heb daar wel interesse in. En ik heb een beetje affiniteit mee. En ik heb het ook een paar keer geprobeerd. Maar dan uh, snel altijd... met programmeurs samengewerkt. Zodat je dat toch niet zelf hoeft te doen. Ja. Ja, maar... Um, ja, nou, vroeger kleine websites gemaakt, dat wel. Yeah. En dus dan is het eigenlijk ook heel grappig wat dan gebeurt. Dan willen je eigenlijk vanuit een soort techniek aanpakken. Yeah. Maar het is dan toch een beetje meer je interpretatie van die techniek. Yeah. Of hoeveel je daarvan afweet. En dat, heeft, dat geeft je ook een klein beetje meer vrijheid. Ja? Ja, ja. Een beetje meer ruimte. Omdat je toch niet helemaal erop zit. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk ja. een beetje een raar. zo tussengebied zou je kunnen zeggen. Oké, okay, dus ik dat... vind dat wel mooi. Dus eigenlijk zeg je dat het, het, het feit dat je er weinig... Dat je, dat je het niet honderd beheerst... Ja. Uh, geeft je zo'n... Uh, een, eigenlijk een... Meer creatieve kijk erop. Kan ja, je er meer mee. Dat op... is zeker zo. En dat is ook een heel bekend argument, zou je kunnen zeggen. Alleen als je gewoon helemaal niet met de techniek bezig bent, ja, dan kom je weer van echt op een hele andere. op hele andere dingen uit. Ja, ja. Als stel als je gewoon als uitgangspunt neemt, je, je, je culturele achtergrond of zo. Ja, een heel ja. ander thema of zo. Ja, ja. En bij ons, of wat ik ook interessant vind, is uh, persoonlijk, die, als die dingen. Ze gaan ook over techniek. Ze thematiseren techniek. Of wat er mm -hmm. gebeurt in de maatschappij... Yeah. met techniek, technologie en computers. Yeah. Dat is ook uh, mijn persoonlijke um, uitgangspunt geweest. Eigenlijk die ontevredenheid... of de vraag die zich ontstelt daardoor dat we computers gebruiken... en het webbrowser, mm -hmm. met een webbrowser... Yeah, yeah. en die ons de informatie op een bepaalde manier uh, presenteert... En hoeveel invloed hebben we daar eigenlijk op, namelijk heel veel. Mm -hmm. En um, ja, dus dat is eigenlijk een hele basale, triviale, originele soort vraag of ontevredenheid of kritiek ja, waaruit dan projecten ontstaan. Yeah. En dat is misschien ook, want ik weet dat dat niet direct je vraag over kwaliteit beantwoord. Maar ja, het is. Dat denk ik heeft ook te maken... wat ik dus algemeen... denk wat... Kwali wat, wat kwalitatief... hoogwaardig is. Um, als... Als je, als je werk... of het werk wat ik zie... echt een, uit een soort... Um, uit een passie ontstaat... of uit een echt interesse... of een authentiek is... of met een vraag zich uiteenzet. Het ja. nou, hoeft dan niet technisch te zijn... of technologie te zijn. Het kan ja. alles zijn... Maar dat vind ik persoonlijk... Uh, dan begint het mij te boeien, nee. zeg maar. Dus dat is, denk ik, een hele... Okay, ook moeilijke en dus, okay. moeilijke... Um, opdracht van een ontwerper, zou je kunnen zeggen. En je zou je zelfs kunnen afvragen... Kan dat voor Tenminste. iedereen gelden? Mm -hmm. nee. Waarschijnlijk niet, hè? Nee, zeker, ja. Je hebt zoveel verschillende niveaus van ontwerpen. Mm -hmm. Je kan gaan, als je advertenties moet ontwerpen... Ja. Voor, voor Facebook... Ja. ja. Kan, je daar, Dan, ja, ja precies. Passie, kan je dat met passie doen? En authentiek? Ja. Nee, en dat soort ontwerpen, dat interesseert me ook überhaupt niet. Nee. Ja. Nee. Maar dat is... Ik kan er niet zeggen... Ja, oké. Okay. Je kan wel uh, natuurlijk... Stel, je maakt een, uh, een identiteit voor, ja. voor iets. Ja. En dat kan je wel doen volgens die parameter. Ja, zo volgens dat idee dat het originele, zelfdenkende... kritische ja. of onderzoekende mm -hmm. op deze manier... en dan is een advertentie op Facebook ook een residu... Dat, dan zie je dat niet in de advertentie. Maar als je dat, dat geheel plaatje ziet, dan ja. is het wel boeiend. Dus in die zin kan het wel daarin zitten. Ik denk het wel. Maar je die kan wezen... natuurlijk ook een, een zo'n advertentie. Ja, ja, kan er... een Kritiek mm. laten geven op Facebook? Ja, dat sowieso ook, ja. Je kan ook nog? Ja, mm -hmm. klopt. Ja. Ik zie je ook al meteen inderdaad ja. Ja, toch kan dat wel, maar het gebeurt ja, wel weinig. Het gebeurt ja. weinig. Ik zie gewoon nu zo'n ontwerper... die komt in een grote reclamebureau... en die moet gewoon per dag uh, tien Facebook-advertenties ontwerpen. Ja. Ik weet niet of dat bestaat, maar ik kan me voorstellen dat iets bestaat. Ik denk het wel, ja ja. Ja, en dan, het verbazen, ja. ja, en dan ga je gewoon die tools... Illustrator tools waarschijnlijk uh, een beetje ja. en dat, dat zit aan de filters draaien. Ja, want dat, dat is iets waar ik uh, op zich zat, ik daar over te denken dat de, de, uh, je hebt... Eigenlijk, eigenlijk wat we zeggen is... heel veel design... of je kan, weet niet eens of je design moet noemen... is gewoon saai. Daardoor ja. ook. Door die werkdruk. Ja. En wat mensen dan gaan doen is kopiëren wat ja. ze al gezien hebben. Ja, precies. Dat is, ik heb met iemand gesproken... ook van de HVA. Dat is me ook opgevallen. Dat, of, dat werd genoemd. Dat studenten... het heel moeilijk vinden om... Iets zelf te ontwikkelen. Ja. Maar als een opdracht krijg je die kijken... Nou, op Google meteen. Uh, en bijvoorbeeld datavisualisatie. En hoe ziet het eruit? En dan doe je een gelichte variant daarvan. Ja? Ja. En dat is... Uh, dat kopiëren zeg maar. Dat is, gewoon, nou, dat is gewoon... Dat lijkt me heel saai, inderdaad. Wat je net zegt. Ja. Maar om iets te gaan echt origineel te ontwikkelen, is ook heel moeilijk. Dat moet je ook echt leren. En ik weet niet precies hoe je het leert en hoe ik het heb geleerd... of als ik het überhaupt doe. Maar uh, dan ja, dat is, dat is echt een proces waar je echt moet doorheen gaan. Ja, want er wordt ook wel eens gezegd hè, dat creativiteit... wordt ook wel vaak gezien als het inderdaad het kopiëren... Maar het daarna eigen maken of stelen. Ja, ja, ja, dat, ja precies. Hè? En daarna maak je het eigen. Ja, ja het, dat klopt. Dat is, het uh, verschil tussen uh, kopiëren en stelen is: ja. stelen is, maak je het echt van jezelf. Ja, dat Dan klopt. kun je je eigen ding ermee doen. Ja, dat is prima. Dat is natuurlijk helemaal goed. Ja. Het ja, is een illusie om te denken dat alles origineel is. Nee, het bouwt gewoon nee, voort, stoppen Ja, zeker. Ja. Maar je maakt, inderdaad, je doet het gewoon op een of andere manier. Maar dat is wel echt belangrijk, vind je toch? Dat, dat, je dat... dat vind ik heel erg belangrijk. Daarom heb ik het daar de hele tijd nu over genoemd, uh, ja. gepraat. Want uh, dat is denk ik het eerste kenmerk ja. waar ja. ik zeg maar, op iets behoor, ja. of wat aanvoelt. Voor mij is het niet zo de craftsmanship. Dat komt bij mij echt ietsje daaronder. Dat je ja. bijvoorbeeld goed, uh, een goed en tool beheerst. Of je zou zelfs kunnen zeggen... craftsmanship wordt pas belangrijk als je een goed idee hebt. Ja, klopt. Dat zou je kunnen zeggen, ja. ja en dat is nog een ander aspect. Die, um, dat tool beheersen is eigenlijk... of idealiter, dat denk ik is een heel groot probleem ook. Dat Die tools die we nu, Adobe, zeg maar, suite... die zo uh, heel rijk is en supercomplex... en je kan er daar veel mee doen dat dat gewoon heel moeilijk is daar buiten te denken. Mm -hmm. Je denkt echt gewoon meer dat je tool. Gewoon. Ja. Ja. ja, dat was ook wel echt en een dat van is, mijn, ja. mijn bezwaren. Dat heel veel collega's van mij waren ontzettend goed in bijvoorbeeld Photoshop. Ja. Maar Photoshop, alles wat je daarin maakt, is eigenlijk gewoon dood. Hè? Dat is mm -hmm. plat, dat is een foto. Mm -hmm. Dat beweegt niet, er zit geen interactie in... Dus ze waren heel goed in uh, plaatjes... maar niet goed in interactie. Mm -hmm. Dat ontbrak. Ja. Dus ja, de tools beperk je natuurlijk... wat ook weer een voordeel is. Beperkingen zijn natuurlijk ook goed. Ja, dat is waar. Maar dat is, wordt ook steeds moeilijker. Maar wat natuurlijk leuk is... en wat je online heel, ook veel makkelijker kan doen... is uh, ja, je eigen tools maken. Mm -hmm. We hebben dus bijvoorbeeld voor Unity... Uh, Unity 3D, ken je dat ja. ja. uh, Hebben We heel lang campagnes gemaakt de uh, branding sorry de branding gemaakt voor hun um, conferenties Ze hebben heel vaak conferenties over de hele wereld en hebben steeds daarvoor een tool geprogrammeerd yeah. en met dat tool dat de hele branding verzorgt. dus bijvoorbeeld dat je met een, een, een, een hoe heet het een plakkaat een, een bord weet je met twee pootjes ja yeah. een yeah. bord hè noem yeah. je dat ja precies yeah. dus dat dat is het enige wat je kon, wat dat ding kon, dat tool, dat bordje tekenen. Alleen kon het een beetje gescoot, die paaltjes konden langer, die lijn kon dikker of dunner. En dat is gewoon dat zijn posters geworden, daar kun je mee schrijven, daar kun je alles mee doen. Dus dat is hele leuke wat je zegt, die beperking. Mm -hmm. Kun je daardoor natuurlijk weer je eigen beperkingen zoeken... door, je, ja, door een leuk concept te ontwikkelen wat in dat tool zit. Ja, maar dat is het werk is, is volgens mij... Bijna één grote beperking, toch? Ja, zou ik kunnen zeggen. De, de, de uitgangspunten is, zijn heel vaak... De, de limitaties. Ja, ja. ja dat ja. is klopt. Ja. Dat, zit, dat zit overal zo dat in, ja. ja. Die, die limitaties zoeken... en dus die ja, zo condition maken condition dat ze jou rijk maken ook. Ja. Of dat je ze creatief maken. Ja. ja. Ja, en inderdaad, als je nu Illustrator neemt... Dat is, of Photoshop, dat is zo... Uh, dat is bound, boundaryless. ja. Ja, ja, hè? Ja. Zonder... ja. Eigenlijk voelt het eigenlijk aan. Zo. Ja. Ja. Hoewel het dan toch altijd zo uitziet. Dat is het probleem. Je, daar ga je alles mee doen, maar dan denk je toch: ah ja, dat is illustrator. Of dit is gewoon mm -hmm. zo'n bepaalde manier. Ja. Misschien moet je toch weer teruggaan naar uh, fusion tussen uh, meerdere media. Dat sowieso, hè? Je ziet eigenlijk altijd als meerdere disciplines, ja. meerdere en verschillende geesten gaan samenwerken. Ja. Ja. En daar, daar ontstaat iets. Dat is altijd het tofst natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, ik had oh. je ook nog gevraagd om na te denken... over hoe een project eruit zou zien als iedereen blind is. Oh zo, dat was, klopt. Dat las ik en toen dacht ik... hè, ja. <laughs> wat vraag jij deze vragen ons? Ja, en ik zag ja. totaal geen relatie... Want uh, Nee, ik heb het überhaupt niet begrepen. Daar heb ik ook verder niet meer over nagedacht. Ah, okay. Ik kan je wel nu... Uh, um, want die dingen die we doen... Ja, die zijn toch alle heel visueel. Nou ja, visueel. Oh. Ze zijn vooral heel interactief. Hè? Er zijn dingen... Ja, maar de je tijd moet een, is heel uh, belangrijk. Huh? De tijd. De tijd. Ja, dat de de klopt. Hoeveelheid. Dus ja, ik was eigenlijk wel heel benieuwd. Hoe zouden jullie dat aanpakken als iedereen nou blind was. Ja, Want uh, wij hebben... één workshop gedaan... met de ogen... geblinddoekt. Ja? Yeah. Ja. Maar dat is echt een beetje te anders. Want toen ging het daarover... daar hadden we een vel papier... op de tafel. En we waren met z'n vieren... Iedereen had een kleur pen. Geblinddoekt. Mm -hmm. En de opdracht was... Uh, probeer met jouw eigen kleur... het vel helemaal vol te tekenen. En um, dat moest... dus iedereen tegelijkertijd doen. We zaten wel om dat vel heen. Ja. En je moet eigenlijk... Soort strategieën verzinnen hoe je weet dat je nog... op het vel bent. Want ja. je ziet natuurlijk niet waar stopt het. of waar zit je op de tafel. Ja. Dus of dat, dan ging je met je handen zo constructies maken. Met je vingers. En ook voelen waar die anderen zijn. Want de bedoeling was... we hadden rood, blauw, groen, zwart. Dat het gewoon ook heel mooi zou uitzien als ja, als alle kleuren op elkaar getekend zijn weet je hoe zwart ja. wordt het of ja. hoe wordt die kleur overlijden, weet ja, je ja, dat ja. Uh, ja. en het was uiteindelijk ook een hele echt mooie tekening geworden oké okay, ja, ja. Dat zag heel cool uit en um, ja maar dit is, dit is wat ik ook leuk vind met um, met je vraag wat als je niks ziet dan kun je eigenlijk die principes die we hanteren over limitaties. Over regels. Dan doe je dat met je lichaam. Okay. Denk ik. Dan nee. het, ik denk dan verplaatsen ze zich heel snel weg van het scherm. Mm -hmm. Naar uh, de ruimte. Yeah. Waar we dan waar we ook uh, al uh, projecten hebben gedaan. Waar je geprogrammeerd wordt als persoon. Ja, je moet gewoon volgens bepaalde regels lopen. Yeah. Of draaien. Of yeah. zitten. Staan. Yeah. Weet je, om, om die manier... Als je dan weer beelden of patronen. Hoewel, dat zie je als blinder natuurlijk niet. Nee, nee, nee, precies. Dus wat nee. zou het resultaat dan zijn? Ja. Want iedereen is blind, hè? Ja, en je ziet het resultaat. Dat, dat, dat moet ook niet. Uh, ja, sorry, zeg het. Iedereen is blind? Nee? Dat nee, niet ja, dat, dus, precies. Dus... Iedereen is blind. Ja, dat moet dus niet over het resultaat gaan, maar alleen over de ervaring. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, ja? Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Je zou ja, want. Natuurlijk ook kunnen zeggen, het heeft resultaat. Of... Hallo. Oké, okay, daar is de koffie. We zitten net over... Als iedereen blind zou zijn. Echt? Ja. ja. ja Hetgeen. <laughs> <snel> nou, <laughs> uh. ik kom niet zo heel goed verder. Ja, dan... Je hebt dan, dan natuurlijk andere senses zoals geluid. Mm -hmm. zou, je zou... ...output zou geluid kunnen zijn, bijvoorbeeld. Of, ja, dat je geluid maakt. Ja, of dat, het, mm -hmm. dat je mm -hmm. bewegingen of je, je acties invloed hebben op geluid. Zodat het geluid veroorzaakt. De, mm -hmm. Bijvoorbeeld wat jullie nu hadden gemaakt is die... ...voor uh, Mozilla. Mm -hmm. Die paperstone. Ja, mm -hmm. Peperstorm, mm -hmm. papier naar beneden gooien... Dat veroorzaakt op de, op, de, op de grond. Ja. zie je daar allemaal ja, ontstaan patronen. Mensen zitten ermee te spelen ook. Ja. Maar het zou natuurlijk ook... Uh, een, uh, dat is een soort noise. Het zou ook op die manier het geluid, geluid kunnen veroorzaken. Klopt. Ja. Maar dat nee. doen jullie eigenlijk... Uh, nou, en, uh, we hebben vanmiddag een geluidsworkshop. Okay. Toevallig. Oh. Ja. Nou. <laughs> maar ik ben eigenlijk niet zo heel veel... We willen graag een soundbank uh, gaan... Aanleggen, want heel vaak hebben we geluid nodig ook voor documentatie, filmpjes en yeah. dingetjes of als geluidseffecten En toen dachten we, ja, hoe maken we zo'n soundbank? <coughs> Zelf dus. En nu hebben we gewoon een workshopmiddag bedacht en een systeem bedacht hoe we geluiden maken. Ja. Yeah. En dat gaan we vanmiddag doen. Ja, nou, dus het is heel toepasselijk dat je ja, dat nu tof. vraagt. Ja, ja. ja. <laughs> Alleen. Um, maar weet je, dat werk wat wij doen hier normaliter heeft ook heel vaak te maken met collaboratie. Mm -hmm. Dat heel veel mensen bij elkaar komen. Yeah. En, en op dat niveau, dat je daardoor dat je, van, dat, dat je met z'n allen aan iets werkt... en daardoor iets nieuws ontstaat, yeah. wat je van tevoren of wat je eentje niet eentje kon doen... dat op geluidniveau hebben we nog niet gedaan. Of dat zit nog niet in mijn nee. um, wens... Lijst. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat nee. is gewoon echt... Dan ben je eigenlijk een beetje meer componist. Dan zou je denken... Hé, hey, ik ja. vind het heel erg spannend met geluiden te werken. Ik zeg iedereen... Je gaat nu dit doen. Weet je, dat doen ook even componisten. Ja. Hè? Met die regels. Mm -hmm. Je doet alleen maar die drum om of zoveel tijd. En dan ja, anders ja. doet dit. En dan zien we wel wat gebeurt. Ja, dat lijkt eigenlijk ook wel op jazz-improvisatie. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. Ja. En... Um, maar dat is niet echt uh, mijn. Uh... Nee. Nee, mijn wereld waar ik helemaal in uh, nee, okay. gewoon, uh, okay, blij nee. word. Ik ben nee. toch best wel visueel ingesteld. Ja, nou, duidelijk. Ja, ja want je, je komt gewoon letterlijk niks met die vraag. Nee. Nee, precies. <laughs> dat heeft eigenlijk uh, opgeroepen. Ja. <laughs> en het geluid, ja. ja. Nee, maar ik vind het gewoon heel erg. Echt... Ja. ja goed, ik vind weet niet of inter... het vraag ja, is om omdat... okay. Het web, tenminste hoe Tim Berners-Lee het ooit heeft opgezet... is, die zei, dit is er voor iedereen. En, ja. en dat betekent eigenlijk ook, en dat vind ik zelf altijd wel heel mooi aan het web... dat het ook voor mensen die blind is, werkt. Ja. Die kunnen een screenreader gebruiken en die, het idee is in elk geval... dat ze dan zelfstandig hetzelfde kunnen doen als wat wij kunnen doen. Aha, en, hoe werkt dat, die screenreader? Dus je krijgt dan een. Um... Nou, bijvoorbeeld, jullie website zou die uh, gewoon gaan voorlezen, de tekst. Die ah, gewoon met voice. Ja. Ah, okay. en als Ik je dat dus praai. goed structureert, dan kan, die, dan kan die dat op verschillende manieren voorlezen. Mm -hmm. Maar zo'n paperstorm kan die niet voorlezen? Ik denk het niet. Nee, precies. Nee. Nou ja, misschien Het is eigenlijk die inherent aan. Uh, ja. Ja. ja. Ja, maar de hele actie. En dat samen, dat is toch echt de hele tijd visueel. Met film, ja. beweging, interactie. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is echt inherent daaraan ja. dat je kunt zien. Ja, en bij jullie zeker ook de, de massa. Hè, die ja. is echt heel belangrijk. Want dat, ik keek gisteravond nog even naar die peperstorm. Mm -hmm. Daar hebben mensen dus ontdekt dat je daarmee kunt schrijven. Ja, en kunt precies. Tekenen. Dat is heel leuk. Daar Wat er daarmee doen. Allemaal mm -hmm. dingen die je van tevoren niet verwacht. of zijn dat dingen die je wel verwacht? Nee, maar er worden heel veel uh, penissen getekend natuurlijk. Dat had je wel helemaal verwacht. Dus dat is... ja. en, uh... Die zullen voornamelijk uit Engeland komen, denk ik. Ja, en, uh, die, um... en heel veel zo, uh, digitale identiteiten werden geschreven. Weet je, een soort, uh, hoe heet dat ook weer? Als je gamed en avatar of zo van... Uh, mm -hmm. ID, kom je even niet op het woord. Oké. Okay. Die... Ja, die... Nee, maakt niet uit. Mm. Um, ja, dus er is heel veel zo digitale referenties. Ja. dat is superleuk. Ja, dat ja. is eigenlijk ook een beetje te verwachten. Maar natuurlijk wat, dat weet je niet. En nee. dat is heel leuk om te zien hoe het langzaam groeit en dat je ontvouwt. Ja, precies, ja Dat want, is echt heel spannend. Wat ik zag eerst, ik keek en dan zie je natuurlijk alleen die berg daar precies in het midden. Ja. En dan, dan ga je eindeloos doorgaan zoeken opzij. En toen zag ik, nee, zijn mensen weer hier wat zitten tekenen, wat ja, ze ja, te ja. maken. Ja, ja. Dat is natuurlijk fantastisch, maar dat zijn een beetje de... Uh, hoe heet het? er was zo'n vreselijke kerel, zo'n politicus, die had het over unknown unknowns en over known unknowns. Ah, oké. Okay. Mm -hmm. Dat zijn dingen, er zijn... Uh, en dat, dat zit heel veel in jullie werk, toch? De ...dingen die je niet verwacht. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje zo'n um, ontwikkeling die, is die, is, die zich heeft uh, ontvouwd. Um, die we heel spannend vonden. Toen we ontdekten wat de kracht is van het internet... ...en ook dat samen, mm -hmm. samen kunnen komen yeah. online... ...dat we heel veel daarover gingen nadenken wat zou je kunnen mensen laten doen... Yeah. waarbij... ze uh, we wel vrijheid krijgen om iets te doen... maar ook niet te veel vrijheid. Anders wordt het ook weer saai, Of dan is het ook niet triggering. Mm -hmm. Dus dan zit er zo'n geitsgebied, wat een interessante spanningsveld is. Mm -hmm. En ook dat dan dus dingen ontstaan... die we hadden niet verwacht... dat hebben we dus ook heel vaak ervaren. Dat ook... Uh, dat heeft ons ook enorm geboeid, natuurlijk. Ja, wat is niks mooiers eigenlijk, toch? Dan te voelen dat je het groter is dan jezelf. Mm -hmm. Maar er staat ook een beetje in tegenspraak dat dat idee van dat individualistische, de ontwerper die gewoon helemaal het beste weet hoe het eruit moet zien en zo lang daar aan zit te ontwerpen aan, totdat het helemaal perfect is. Mm -hmm. Dat is ook iets wat we een beetje los hebben gelaten, of Duidelijk. wat mij ook niet, waar ik denk, ja. Er zijn zoveel ideeën op de wereld. En alles is eigenlijk een beetje even goed. Dus laten we toch werken met de met kwaliteiten van andere mensen. Dus nee. eigenlijk faciliteren we. Maken we tools of games, zou je kunnen ja. zeggen. Het ja. zijn fantastische voorbeelden. Ja. Die, die installatie die jullie een hele tijd in het stedelijk ja. hadden. Mm -hmm. Met de connecting ja. the dots. Ja, precies. Met die. Fantastisch. Ja, ja. Dat weet ik vaak, weer met dochtertje toen ook geweest. Ah, die, leuk. Wat ik daar zo mooi ja. vond. van je kan... Um, Eigenlijk de meeste mensen... Dus er staat, trek een lijn precies. tussen dit en dit. Ja. De meeste mensen trekken dan een rechte lijn. Maar het zijn natuurlijk de niet-rechte lijnen... die het heel erg interessant maken dan, toch? Ja, precies. Nee, dat is exact... Het uh, is niet zo dat de meeste mensen een rechte lijn trekken. Heel veel doen dat wel, maar ook heel veel mensen zoeken de grenzen op. Ik ben benieuwd hoe die stil als je, als je echt... die in een andere omgeving... Ja. stedelijk zou doen. Ja, dat zou anders zijn hoor. Ja, zou dat dacht, als het in Japan zou zijn of zo. Ja. Dat zou ik ja. interessant vinden. Echt ja, een andere ja, ja. cultuur. Ja. Maar Nederland is echt ook... De cultuur die hier heerst is gewoon heel zelfstandig denkend. Ja. En dat je niet uh, onderdanig zeg maar. Ja, ja, ja. Je bent je eigen baas. Ja, ja, ja. En dat is ook heel goed. Oké, okay, wel meedoen, maar wel om mijn voorwaarden. Ja, Toch? ja. ja precies. Ja. Dus um, En dan zag je ook heel vaak dat, je, dat mensen dus die grenzen opzoeken. En dat vond ik juist zo'n heel mooi principe, dat het bijna zo'n dialoog was. Ik zeg je dit, maar jij antwoordt mij met zoiets. Ja. ja, en dat geeft natuurlijk weer hele nieuwe ideeën. Dat is juist het... Uh, ja. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Dus eigenlijk een soort interactie tussen gebruiker en... Um, Degene, ja, wat zijn er dan? Degene die, die voorwaarden scheppen... die omgevingen bouwen... of ja. frameworks. Het is natuurlijk wel echt heel visueel. Het die, die, ja. zijn allemaal animaties. Het is ja, helemaal uitgedacht al. Hè? Wordt. Mm -hmm. Alleen de details worden mm -hmm. nog meer Dus ingevuld. het is best wel... Ja, precies. En soms kan je zeggen... Is het, je misschien gebruiken de mensen... bijna een beetje te veel als machine. Mm -hmm. Maar idealiter... Zeg maar nu met die paperstorm. Dus je kan eigenlijk maar droppen, dat papiertje. Ik kan eigenlijk niks uit doen. Maar je kan dus wel nu voor die plaatsing zoeken. en ja. Zorgen waar die geplaatst wordt. Ja. Dus dat is... Um, daar heb je dus wel invloed op. Ja. En daardoor, ja. Ja. ja. Dus, ja en toch, het zet ook wel aan het denken. Hè, want die connecting the dots. Nou, is nog altijd regelmatig, ja. denk ik daaraan. van had ik niet... Ja, Dan had ik ook we hadden heel veel, ja, we hadden ook heel veel verschillende soorten ja. um, opdrachten. sommige waren super beperkt en andere waren veel o, um, ruimer. Ja, wat een project dat ja, was. Ah, ja, we zijn een heel, heel echt talig project ook. Want we hebben echt heel vaak, we, hadden, we wisten een beetje wat we wilden. Maar uh, hoe zeg je dat simpel? Hmm. Dat het gewoon helder is. Ja. We hebben heel veel user tests gedaan en mensen laten. Tekenen en dan hebben ze het helemaal niet begrepen. Of iets anders gedaan. Weer omgeschreven. Dan was het niet mooi. Nog een keer. Nog een keer. Dus echt. Soms was het echt zo moeilijk. Ja. ja bijvoorbeeld. Wat was het. Waar je helemaal nooit aan denkt. Als je gewoon wil. Ja, je hebt gewoon drie punten. En je wil dat de mensen die drie punten verbinden met een rechte lijn. En zeg maar. Geen kromme lijn Dan zou je zeggen. Verbind de drie punten met een rechte lijn. Maar ja, dan denk je. Hè. Een rechte lijn gaat toch nog niet, niet, door, niet door drie punten die oh ja. niet op één lijn liggen? Ja, ja, ja. Dus hoe zeg je dat dan? Mm -hmm. Met rechte lijnen dan? Ja, ja, ja, Nou ja, in ieder geval. Zo... zo uh, ja. hebben we echt soms... Uh, en zelfs dan is het weer... Dan kan je weer allemaal andere soorten... Ja, precies. Het is die... de kortste weg. Ja, uh, ja, ja. Ja, dat is echt soms... Het is heel vanzelfsprekend wat je ziet. Ja. Maar als je het moet zeggen wat dat is of hoe het gemaakt is... of ja. hoe je wil dat het gemaakt wordt... Is, oh, nou, heb je meerdere zinnen voor nodig ja. om precies te zijn. Het ja. zijn fantastische Heel animaties grappig. geworden, Jullie ja. hadden ook die videoclip waar je met je muis moest je dingen volgen. Ja. Toch? En wat ik daar... Do not touch. Mm -hmm. Ja, daar, die begint... Uh, volgens mij is daar de tijd op of zo. Mensen, ja. te veel dwarskonten die expres het niet gaan doen... Dus nu begint het hele ja. beeld zich te vullen. Klopt dat? Of? Nou, nee. Dus het is zo dat je gewoon de videoclip begint ja. en je moet in de groene zone blijven. Ja, precies. Dus je probeert met je muiscursor in dat groene vlakje te blijven, ja. maar je ziet al die andere honderden van muiscursor ook. Ja. Dus het is eigenlijk zo'n beetje ja, je gaat automatisch een beetje met de stroom mee. Ja, maar er zijn denk, inderdaad ja, ook heel het, veel die, die buiten ging, precies. zitten. Precies, ik ging expres. Express, express buiten, buiten. Ja, ja. ja. Maar dat, de meerderheid deden daar wel mee binnen. Ja, ja, ja, ja. Dus het is wel zo dat dat, dat, dat aantrekkelijke om daar mee te gaan... dat vind ik trouwens ook een heel interessant thema. Dat heeft niks met kwaliteit te maken. Maar dat idee dat wij ons steeds afgevraagd worden... of geconfronteerd worden met... Um, ga je mee met de stroom... of ga je... of doe je je eigen ding? Mm -hmm. Weet je, krijg je een instructie dat het heel fijn is soms... om met de massa te gaan. Dat kan heel erg je verlichtend werken... of een, een soort empowering gevoel geven... met allen. Yeah. En tegelijkertijd... Um, ook natuurlijk... een confrontatie. Wat dat doet met je. Yeah. In plaats van in je, je eigen... gang te gaan, en je eigen... plan te trekken en... Juist niet. Zou er ook een omslagpunt in zitten? Ik denk voor sommige mensen wel. Zodra het te groot wordt... dat ze dan niet meer mee willen doen. Nee, dat denk ik... Dat weet ik niet. Dat heb nee. ik niet genoeg uitgeprobeerd. Maar um, we hebben een project gedaan... waar je met, uh, via koptelefoon instructies krijgt. Ja. En we hebben, je hebt, ken je dat misschien met... Um, er zijn drie verschillende kleuren hoodies die je aan hebt. Dus je hebt een hoodie aan een blauwe of een gele of een rode. Die krijg je aan het begin. En dan krijg je een passend instructie. Zeg maar één van de drie kanalen. Ja. En dan moet je die instructies uitvoeren. En de mensen bewegen na de instructies. Volgens de, volgens de instructies. Ja. En, en daar worden de rode. Een groep rode, een groep gele en een groep blauwe. Ja, Dan krijg je enorm zo... Je hoort bij de rode. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> En dan ja. en, en, en moet je tegen de gele en de blauwe. En dan zijn het uiteindelijk zo'n spelletjes en zo'n patronen die ontstaan. Wat we hebben gefilmd van boven. En, en dat werden we gevraagd. En er waren ongeveer, weet ik meer, 120 man of zo in totaal. Dus niet heel veel. Maar, ja. Ja. maar um, dus één groep was 40 ja. man. En toen werden we gevraagd ja. om een groot festival te doen. Uiteindelijk hebben we dat afgezegd. Ik dacht, ja, doen we liever weer iets nieuws. En, maar dat, dat had ik nog interessant gevoeld. Wat gebeurt dan als, je, als duizend mensen of tweeduizend mensen meedoen? Ja, maar dan was het ook zo'n grote productie. Want dan moet je alles met helikopter of met uh, grote kranen, dingen filmen en zo. Zo'n productie. Oh, ja, maar, ja, ja, ja, ja, precies. Maar dat was... Uh, dat was uh, ja. waar we hadden we heel veel gesprekken al gehad over. Ja. En... Maar daar speelt dat nog, nog sterker natuurlijk. Maar je kent dat principe hè? op festivals. In die massa, daar ga je echt heel snel op. Ja. Toch? Daar gaat iedereen zitten jubelen of die golfbeweging maakt of ja. wat dan ook. Ja, maar je ziet daar ook dat er aan de randen mensen andere kanten op gaan. Mm -hmm. Toch? Die zoeken ook. En daar ja, is het volgens mij is wel nog goed uh, ding. dat je daar ook juist de massa kunt ontvluchten. Ja, met die, met die kleine tentjes. Ja, ja dat is waar. Ja. Ja. Ja. Maar een festival aan zich is gewoon een heel erg massaspectakel. Ja. En dat ja. is ook heel druk bezorgd. En mensen, ja... ja. ja. Maar we wel een beetje af van de vraag van, uh, van het eigenlijk... En maakt het niks uit ja, voor jou het niet uit, over joh. kwaliteit. <laughs> <Nee>. <laughs> heb ja. ik nou iets gezegd over kwaliteit? Ja, daar heb je toch best veel over gezegd. Oké, okay, goed. ja. ja. Maar dat heeft voor jullie ook... die, die, die projecten... De, uh, jullie onderzoeken de social effects of technology... en how it influences our lives. Wat ik daar altijd wel interessant aan vind... is zijn die effecten een beetje goed? Nou... Dat, als we het over kwaliteit ja, hebben... Ja, ja, ja. Nee, ik bedoel... eigenlijk... ben ik best wel kritisch... over allemaal ook. We zijn eigenlijk gefascineerd ook... door alles wat er gebeurt. En, ja. Roel houdt ontzet, ontzettend van uh, gadgets ook, weet je. En Apple en um, laatste dingen. Ja. Maar we zijn ook heel kritisch tegenover ja. al die dingen. Ja. Dus het feit dat wij totaal verslaafd zijn aan onze telefoon, weet je. Dat is gewoon echt iets waar, wat we ook willen thematiseren met ons werk. Of dat, je, dat je door... Ja, de laatste ging over... dat out of line... ging over touch. Weet ja. je, dat je, je kon tekenen op een scherm. Ja. Meetekenen. En daarachter was een videoclip. Dat ken je misschien niet. Maakt niks uit. Maar dat heeft ook gethematiseerd... Die, um... <tosses> dat je eigenlijk... je bent heel dichtbij bij iemand. Omdat je... Ja, je kan met FaceTime... Communiceren en je ziet die ander, maar er is altijd die glazen plaat tussen. Yeah, yeah, yeah. Ja, dus je bent altijd verwijderd van de ander. Yeah. Dus eigenlijk is er een hele een soort illusie van dichtbijheid. Yeah. Of een andere soort van dichtbijheid misschien. Yeah, yeah. En nou, dat, soort, weet je, mm -hmm. dat soort kritiek of vraagstellingen die daarbij worden op. Ja. Dus dat, zijn, dat is nu meer jullie thema, de laatste tijd. Nou, altijd al. Wat je zei, ja. wat je, met je vraag, hè, wat zijn de side effects of dat, uh, ja. van, van technologie? Dat is dat bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat je gewoon eigenlijk denkt, hey, ik heb zoveel contact... Ja, mm -hmm. Facebook en zo, maar tegelijkertijd ja. heb je dat helemaal niet. Ja, precies. Ja? Ja. Ik denk dus, ook wel eens, er zijn mensen met wie ik... als Twitter er niet was, had ik geen contact meer met die mensen... Ja. Maar is... hoe goed is dat contact eigenlijk? Precies. Ja. Of misschien had je misschien wel uh, één echt gebeld... Ja. in plaats van honderd niet. En dat niet. ik ze nu helemaal niet bel. Ja. Yeah. Wie weet, hè? Ja, ja wie weet dat niet exact. Ja. Ja. Of, ja, uh, dat is natuurlijk één thema. Maar of dat, doe not dat, weet je, dat je... Uh, die, die muis, als een soort verlengstuk van je, van je vinger... of dat verdwijnen van die muis werd eigenlijk toen thematiseerd met dat project... Ja. Of um, wat uh, is moeilijk zo eventjes op te rij, rijden. Ja. Maar um, dus uiteindelijk proberen we steeds die media kritisch te benaderen. En, en, en een vraag erbij te stellen. Ja. ja. ja. ja. Oké, okay, dus je, en, je, zie je jezelf ook dan als activistisch? Ja, nou, dat niet helemaal. Nee, nee. Heel, eigenlijk niet. Hoewel nee. ik moet zeggen dat we in de laatste tijd toch meer geïnteresseerd zijn geworden in politiek. Oké. Okay. Ja, dus, um, nou, of politiek, een beetje politieker. Ja. Yeah. Want als je eerder zou zeggen, ja, dan was het werk toch nog, nog veel meer visueel... resulterend uit de regels en patronen... Ja. Yeah. ...die ontvouwen... Um, en processen, zeg maar, dat concept van processen te yeah. gaan uh, uitleven... is het nu iets meer... Toch met klik, klik, klik bijvoorbeeld uh, voor, de, voor de VPRO. Daar ging het over de, dat we eigenlijk constant be, uh, watched, uh, be, bekeken, bekeken worden. Ja. ja, alle handelingen online worden eigenlijk opgenomen en, uh, en beoordeeld. En yes. worden uiteindelijk monetized, um, voor geld verdiend. Ja. Ja, ja. Dus dat was een project daarover. Nu zijn we ook een project... Ja, bezig met de VPO. Oh, dat gaat dan over... Um, de filterbubble waar we in leven. Ja, met okay, de, ja, ja, ja precies. Ja, ja. Dus dat is best wel... Uh, ja. politischer. Ja. En dan natuurlijk... ook dat Mozilla-project. Ja. Um, eerst ging het over copyright. Hebben die campagne met die papiertjes laten vallen. Een soort fysieke... leafletbomb die je uit de oorlog kent. Ja. Uh, digitaal simuleert. En dat, is, uh, dat ging over... copyright in de Europese Unie. Dat eigenlijk... Ten ongunste van de internet users, mm -hmm. opnieuw wordt nu uh, nieuwe wetten gemaakt, ja. zodat alles veel meer beschermd is, zeg maar, de grote, grote bedrijven, bedrijven ja, grote. Ja, ja, precies, ja. Dat die, oude copyrights eigenlijk langer blijven, dat soort dingen. Zitten, dat ja, precies dat. En dat ook, um, wat heel erg is, um, om de copyright beter te beschermen online, worden alles wat je uploadt door je service providers, die moeten filters inbouwen... die sp sp sparen of die alles doorkijken wat je uploadt... of er misschien iets tussen zit, wat een protected image is. Ja. Er wordt alles ja. gelezen en gescand. Ja, ja dit is natuurlijk nu zo'n big brother. Ja, en je ja. ziet al op YouTube dat dat echt een probleem is. Ja, precies toch? daar. Maar straks moet je content provider zelfs ja. dat ook stellen op je eigen website... Ja doe je dat, dan ja. heeft hij ook al een probleem. je moet Access for All moet dat filteren. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, verschrikkelijk. Ja, dat is heel erg. Ja. Als die wetten allemaal zo doorgaan. Dus daar waar, heeft modella voor tegen... de campagne lanceerd, waar wij dat tool hebben voor gemaakt. En nu ook over die uh, netneutraliteit... Ja. die ja, in gevaar is. Ja. Dus het is allemaal een beetje dus internetpolitieke thema's. Dat, dat vind ik ook wel het, interessant. Begint het internet misschien ook... Uh, nou ja, minder tof te worden is het daarom ja, misschien. Ja, ja, dat, ja, ja. Uh, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden werd er nog heel veel gespeeld mm -hmm. en was het nog uh, onschuldig, maar de, er gebeuren gewoon hele vervelende dingen nu. Ja, het dat heeft een enorme al. impact. Ja, ja, precies. Ja, echt de, de ik zou kunnen zeggen, de vrije leuke speeltijd is over. Ja. Ja. Oké, okay, dus nu zetten jullie de kennis die jullie hebben opgedaan... tijdens het spelen, zetten jullie nu in. <laughs> ja, je wordt natuurlijk ook ouder. Dat heeft daarmee ook, denk ik, te maken. Weet je, we leven nu zo lang al in die tijd... Ja. dat je denkt van, hé, hey, wacht even. Dat is, uh, dat, daar moeten we het ook over hebben. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dus, maar, ja. Maar die lightness, want er zit toch wel een lichtheid. Ja, de speelse. De, de speelse mm -hmm. is wel echt belangrijk. Ja, dat vinden we ook heel belangrijk... Mm -hmm, zeker. Dat is ook waar we zelf zin in hebben. Ja. Natuurlijk om uh, um, ja, een speeltuin te maken die wel een kritische... Dus dat is eigenlijk, vind ik, het absolute ideale project. Waarbij je mensen, andere mensen, kan uh, wakker maken... tot een kritische en bewuste houding van iets. Ja. En tegelijkertijd op een spelende manier uh, dat gebeurt. Ja. En tegelijkertijd ook nog nieuwe... Uh, Waarom beelden ontstaan of films die um, je zelf niet had zo verwacht of kunnen bedenken of ja. kunnen maken? Ja. ja, want dat is echt iets wat de hele tijd gebeurt. Er gebeuren dingen in jullie werk wat je van tevoren niet kan verwachten. Ja. Zijn er zijn ook dingen waarvan je denkt, waarvan je weet dat het kan, maar dat, je, dat nog niemand het ontdekt heeft. Dus. Uh... Uh, nee, oh, dat no, wij no. eigenlijk zo... Uh, dat je denkt van, oh, dit, dit, kan. dit gaat er ontstaan, maar dat dat niet gebeurt. Uh -uh. Uh -uh. Nee. Uh -uh. Eigenlijk niet. Maar ik moet even nadenken. Maar daar ben ik altijd heel benieuwd. Ik vroeg het laatst ook toen, vroeg ik, kwam ik iemand tegen die uh -huh. dus CSS bedenkt. De, CSS? Ja, dus de, de taal. De... Oh ja, ja, ja. oké. Okay, uh -huh. Hij bedenkt hoe dat werkt. Ja? Bepaald dat. Ja. En uh, toen vroeg ik aan hem: van, zijn er dingen die kunnen, die we nog niet weten? Ja. Weet je, je moet er eerst mee gaan spelen met nieuwe features. Ja. Dat, ik had eigenlijk verwacht dat hij dingen zou weten die wij niet weten. Maar nee. Die wel kunnen, maar dat was niet zo. Nee. Ja, precies. Want ik denk ook um... Je vraagt eigenlijk dingen die wij hebben faciliteerd. Die wij weten dat kan met dit tool. Ja. Maar dat heeft niemand gedaan. Ja, heeft nog niemand, heeft ge niemand ge uitgevonden. Ja. Een feature eigenlijk zo. Maar het is meestal dus andersom. Dat mensen dingen gaan doen. Ja, meestal kan, kunnen onze, onze tools niet veel. Weet ja. je. Dat is juist een grap Dat heel verschilt verschil tot 6. 6 Ja. Dat je, wij maken eigenlijk iets wat alleen maar één ding kan. Ja, en dan nog En dan ontdekken mensen daar dingen mee. En dan, ja, juist andersom, hè? je misbruikt het. Ja. ja. Dat ja. is juist leuk. Ja, ja. Of uh, weet je wat we ook heel vaak hebben gedaan. Of nog steeds eigenlijk doen die sticker fungus installatie. Dan krijg je museumbezoekers uh, sticker heel simpel en regeld. En dan plakken ze het op de grond. Nou, en daar bedenken mensen ook de gekste dingen mee. Of verscheuren het, weet je. Om, die, om die, ja. uit die boundary te komen. Ja. Om toch meer invloed of meer. Ja. Dus dat is heel leuk. Maar andersom... Nee, dat zou eigenlijk een beetje gefaald zijn, hè? Ja? Zou, nou, dan zou ik zeggen... Als je gewoon heel veel features bedenkt. Ik ja. van, nou, dit is een belangrijk feature. Daarom maak ik het, ontwerp ik het. Maar dat niet gebruikt wordt... Weet je wat heel vaak natuurlijk zoiets is? Bijvoorbeeld. Nou, ik heb wel. Maar het is een beetje een ander iets, maar de Zandberg-website van vroeger. Ken je die? Met dat git dat bewoog en tonen ja, gaf. Ja. Dat zo elastisch werd, zo'n mm -hmm, git. Mm -hmm. Ja, maar nu ziet de Zandberg-website anders uit. Ja, oké. Okay, van het ja. Zandberg-instituut. Zullen we eens kijken of je nog op de webarchive staat? Ja, dat zou kunnen. Ja. ja. Nou, dat was een backend, en daar kon je dat git alle kanten op manipuleren. Kun je het fijner maken, groter maken. En dan bouw je dus features in in zo'n CMS. Die niemand, uh, die uiteindelijk niet worden gebruikt. Ja, ja. Maar dan weet je wel dat het kan. Maar ja, ja. Maar dat heb je heel vaak. Hè? Ja. Dan willen mensen, klanten, willen dingen. En nog dit. En dat kan ook nog, dus dan ga je dat ook nog maken. Ja. Maar natuurlijk wordt het nooit aangeraakt. Ja, het ja, ja, ja, ja. Is, okay, is een beetje features ja. die niet worden gebruikt. Ja. Ik, heb ook wel, ik heb een aantal dingen wel eens gemaakt met... Uh, ik heb wel eens onder een uh, uh, juridische disclaimer... Heb ik in de zit, als je dat ging uitprinten... dan waren alle woorden vervangen door bla... Dus dan ja. stond er alleen maar bla, bla, bla. Ja. Maar dat heeft natuurlijk niemand ooit gezien. Ah, oké. Okay. Want niemand gaat die juridische disclaimer uitprinten. Maar... Ja, ja, ja, wat grappig. Maar dat, ja. dat soort ja, dat is dingen heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ja. Dat precies. Je, volledig onzichtbaar. Ja. Niemand die het ooit zal zien. Ja, ja. Ja, natuurlijk. In de code natuurlijk ook leuke dingen ja. in of zo. Maar ja. dat is niet uh, ja. echt een feature of zo. Nee. Ja. Yeah. Oké, okay, hey, en ik vond ja. één ding heel interessant ja. uit jullie, uh, dat is, of nou, heel veel natuurlijk super interessant, maar jullie, uh, conditional design, daar hebben jullie een manifesto. En daar uh, één ding die sprong eruit voor mij en dat ging over: avoid arbitrary randomness. Ja. And difference should have a reason. En dat is iets waar ik zelf ook wel eens mee zit. Je ziet heel veel... Uh, als het gaat over interface design... Ja. Uh, dan heb je twee houdingen. Die ene die we al noemden van... Uh, kopiëren ja. zonder erover na te denken. En die andere is... het moet nieuw en het moet anders. Hoe dan ook. Mm -hmm. Ook al is het een slecht idee... het is toch anders dan. Mm -hmm. Maar jij mm -hmm. zegt nee, het moet niet zomaar anders. Het moet een reden hebben. Mm -hmm. Zal ik dit even toelichten? Ja, graag. Dit um, is zo so dat... Nou, dat was ook juist omdat je alles begon. De ontwerpers begonnen ook een beetje te programmeren. En ineens was de, uh, de mogelijkheid dat je niet zegt: Nou, dat logo is een rode driehoek, maar dat is een rode of een groene. En dat is gewoon steeds anders als je de site herlaat. Ja. Ja? ja. Dus dat werd heel vaak. Dat gebeurde heel vaak om juist in de speel te gebruiken van die computer, van ja. die randomness, maar ook van, um, ja, misschien, ik wil even geen, niet beslissen... of ik weet niet precies hoezo, maar dat was gewoon echt heel veel... op hele andere manieren werden random gebruikt, ja. En wij vinden, vonden dat eigenlijk heel erg slecht, of een zwaktebod, bot. Ja? Mm, yeah, yeah. Want dat helemaal geen betekenis heeft. Okay, yeah. Waarom zou je dat nou random maken? Mm -hmm. Dus, en wij ja, omdat zeiden... Ja, om te is geen goede reden Nee. nee. Nee, zeker niet. Nee. nee. nee. <laughs> ja, en uh, wat wij bedoelen met um, avoid, also je zou kunnen zeggen: je mag het niet gebruiken, maar we, hebben, we gebruiken het ook vaak, maar alleen als een initiale, um, om, dus, om, als simulatie van de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is ook, er zit ook noise. Dat is ook een soort. Als je bijvoorbeeld een getal moet hebben die niet steeds dezelfde is... dan gebruik je random en dan is, wijkt die steeds een beetje af. En zo krijg je een andere initiële waarde, bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar um, ja, dat difference should have a reason. Dat gaat, heeft toch ook meer met dat denken in processen te maken. Als je um, iets... Een, bijvoorbeeld een iteratie opnieuw uitvoert, dan komt er elke keer net een beetje een andere waarde uit, zou je kunnen zeggen. Ja, dus dan krijg je een soort reeks die allemaal um, net anders uitzien, maar daar zit een soort logica in, waarom? Ja, omdat er een bepaalde regel of een bepaalde algoritme of een bepaalde logica op toegepast is, waarom het verspringt of waarom het verandert. Ja. En ja, ja. dat heeft te maken met een soort... ja dat je de logica toepast op, het, uh, op wat je wilt doen en welke, waarom. En, uh, ja. Dus de randomness halen jullie minder uit de computer... maar meer uit de creativiteit, heb ik het idee. Ik zag een voorbeeldje van wat jullie op een donderdag hadden gedaan... Uh, frames op een A4'tje die een animatie werden... Mm -hmm zoiets, dat waren... Uh, ja. en, en dat waren telkens een cirkeltje wat ja, groter. Ja, ja. En dan had je dan... weet ik veel, hoeveel verschillende... dus telkens... Ja, dat kan je allemaal altijd doen, ja, precies. Uh -huh. Maar er kwamen telkens allemaal verschillende animatietjes ja. uit... met hetzelfde Zelfde. basisding. Ja, ja, precies. Dus de randomness zat daar niet zozeer in wat de computer deed... maar wat in je kan bedenken. Zou je kunnen zeggen, als je dat... als zo... Hm, zo kan je, ja hoewel dat natuurlijk ook creativiteit is. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een soort uh, mini-frameworkje voor jou uh, om ermee ja. te spelen met ja. dit cirkeltje. Maar ja. dat komt dus ook door die, door het repetitief, zal je op nieuwe ideeën moeten komen. Mm -hmm. en je gaat niet elke keer precies mm -hmm. hetzelfde animatie tekenen. Nee, dat ja. denk ik ja. ook ja. ja. Dat kan ook. Ja, ja precies. Ja, ik denk. Um, ja, dat is een soort basale kritiek aan vertrouwen op de computer als creatieve kracht, okay. ja? Ja. ja, om te zeggen ja, die, dat, weet je, heel processing of zo, ja, dan waanzinnig flashy vormen uh, of bewegingen, maar ze zijn allemaal even betekenisloos. Hm? Ja. Hm. Het is een puur een pure visuele. Het is gewoon een screensaver, ja. Ja, ja klopt. Ja, ja, dat is gewoon, dat doet niks. Nee. Dat, dat is dat. Ja. Als je gewoon, als je bijvoorbeeld zegt, nou, het uh, driehoekje moet recht staan. Als, um, om, uh, nou ja, als, als je het koppelt aan een andere betekenis als ik blauw gekleed ben... of als ik me goed voel... en links staan als ik me niet goed voel... Ja, dan krijg je... oké, okay, dan krijg je datavisualisatie... maar op een of andere manier begrijp je... dan koppel je de positie of de kleur... of de vormen aan, aan iets. Ja. Aan een logica. Ja. In plaats van random. Ja, ja, ja, ja. ja, dus er moet meer zijn... dan alleen maar een random cijfertje. Er moet ook echt die, een... Die, ja, die een ontwerp... triggert, ja. Uh, ja. Ik heb zelf, ik gebruik ontzettend veel random. Ja. Ik, heb, uh, ik heb volgens mij meer dan 8000 boeken inmiddels gegenereerd. Ja. Uh, maar de, de reden waarom ik dat deed, was omdat ik, ik was heel slecht in kleur. Ik snap niks van kleur. Mm -hmm. Maar ik moest wel les gaan geven in kleur. Dus mm -hmm, als ik okay. nou elke keer random kleurencombinaties laat genereren, ga ik kleur dan beter begrijpen. Uh -huh. Dat is eigenlijk een studie zelfstudie ja, ja ja ja en dat is uit de hand gelopen in muziek boeken ja boeken dus elke nacht wordt er een boek of tien boeken worden ge gegenereerd met uh, op elke bladzijde random kleurcombinaties ja en dat is ook leuk hè omdat ze zien oh dat is die kleurcombinatie die ik nooit heb gekozen ja precies zeker ja, dat ja. is heel leuk ja. Ja. ja ja nee ik heb ook wel uh, dat is natuurlijk allemaal een proces ik heb daarvoor, toen ik dat schreef, ook dingen gedaan met random. Natuurlijk. Random ik vond ik ook leuk. Dat is te gek. vind ik ook leuk. Maar uiteindelijk vind je bepaalde dingen, die, die horen anders. Ja, nou, maar het is, ik vind ja. het wel mooi. Van random ja. is, een, is een tool, die hebben we tot onze beschikking. Maar zet hem op een bepaalde manier in. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ga ja. wat, voeg daar wat aan toe, dan wordt het pas echt interessant. Ik had nog een... een, een, een dit is eigenlijk wel een soort commentaar. Hè, op de. Ik moet de ook een beetje... Afronden, ja. is mm -hmm. ja. uh, dus dan een laatste vraag. Je hebt die, die, een commentaar hierop het gebruik van random. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt... dat het andere bedrijven wat meer moeten doen? Als je kijkt uh, naar ja, de designwereld. Ja, durven, wereld. durven. Dingen durven. Ja? Is alles is heel erg beschaafd. Ja, is het, het ja niet experimenteel meer experimenten ja, hebben nodig. Zeker. Ja, zeker. Veel meer. Ja, ja dat gaat er echt achteruit. Ja, Het ontwerp. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. absoluut. We hebben daar heel veel discussie over. Dat heeft te maken ook met de uh, politiek en de cultuur. Dat gewoon vroeger had je... PTT die gaf bijvoorbeeld... Weet je, de vrijheid om gekke postzegels te laten ontwerpen. Ja. En dat, dat de overheid of zo die ook een katalysator is voor experimenten... en voor nieuwe, nieuwkomende kleine ontwerpers. Dat, is echt, dat wordt minder en minder. Nu zijn het grote weet je, musea, die hebben marketingbureaus. Die moeten cijfers halen, die moeten zus halen. En die bepalen bijna de marketingbureaus hoe het eruit moet zien. Die hebben het allemaal al bedacht. dan zijn helemaal geen creatieve mensen. En dan, ja, alle posters van de Stedelijk die zijn ook... Uh, Best wel zaaier geworden. Dus het is heel... Um... En heel veel creatief talent is ook bij marketing- en reclamebureaus gaan werken. Ja, dus dat is echt... Er uh, moet veel meer weer autonomiteit, veel meer experiment, veel meer gedurfd. En dat gaat eigenlijk niet alleen voor de ontwerpers maar ook of de bureaus. Maar dat gaat ook over de opdrachtgevers. Ja. Dat, die moeten dat ook aan willen kunnen en durven. Ja, Dus dat is echt uh, at stake. Ja. ja. Oké, okay, dus is een, bij opdrachtgevers geven ze een gebrek eigenlijk aan begrip... van wat er eigenlijk belangrijk is of zo? Of over wat er gebeurt? Of met vertrouwen aan ja. de ontwerper. En die ontwerper weer om dat vertrouwen nemen... en iets neerzetten wat niet zo uitziet als de buurman. Goed zeg. En alles gaat eigenlijk alleen maar over efficiëntie. Ja, of ja. geld. Of ja, uh, precies. Ja, het gaat... Ja, meetbare, makkelijke ja, meetbare dingen. Mm -hmm. korte termijn Ja, kort, okay. ja, ja. ja. Dat is, um... Mooi zeg, fantastische. Uh... Heel mooi. Dank <laughs> je ja. Dankjewel. Oké. Okay. Goed, graag gedaan. Dit was aflevering 42 van The Good, The Bad and The Interesting met Vasilis van Gemert, Dat ben ik en Luna Maurer. Als je op dit gesprek wil reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kan mij mailen op vacilies@vacilies.nl of als je iets korter van stof bent, dan kan je me op Twitter vinden onder de naam @vacilies. Je kan me eventueel ook helpen met het betalen van de rekeningen voor de transcripties van deze podcast en dat kan op patreoncom Er is een mooi gestaag groeiend lijstje van hele fijne mensen die maandelijks een bijdrage leveren, waaronder Job, Paul van Buren en mijn werkgever CMD Amsterdam. Wat je ook kan doen, is deze podcast onder de aandacht brengen van andere mensen. Het blijkt namelijk dat er mensen zijn die deze podcast interessant zouden kunnen vinden, maar niet weten dat die bestaat. Mocht je zo iemand kennen, laat het ze weten. Volgende keer neem ik een gesprek op met Jacobien Riesebos.